Voorzitter, ik heb de opmerking gehoord... maar ik denk als ik uitgesproken ben dat de opmerking overbodig is. Uh, voorzitter, uh, wij hebben dus gekozen voor een, een objectieve beoordeling... van uh, de, de lege som. Uh, en uh, dat uh, is uh, misschien wel duidelijk voor u als, ik, als u hoort... en ik heb dat in de commissie ook al gezegd... dat het merendeel van de, de bouwvergunningen... die de, de, de, verzoeken voor bouwvergunning, die de, sorry, ...de aanvragen van bouwvergunning die ingediend zijn... ...dat het merendeel daarvan als bouwsom heeft opgegeven nul. Uh, daarin denk ik toch wel dat u begrijpt dat het zeer arbitrair is... ...wanneer wij daar een kostenplaatje aan gaan hangen. Want elke strandpachter zal dat betwisten... Althans, ik neem aan dat dat uh, de, de, de grondhouding is als je opgeeft dat je bouwsom nul is. En of dat uh, terecht is of niet, uh, dat uh, wil ik hier vanaf deze tafel niet beoordelen. Maar het, het geeft toch wel aan dat niet de kosten gedekt zijn van het werk dat de gemeente moet verrichten voor het toetsen van zo'n bouwplan. Nou, en dat is... Even een korte interruptie. Ik denk dat daar dus juist de schoen wringt, ook met dit voorstel. Want er is nu 0 euro ingediend als bouwkosten. Dus het blijft een arbitraire zaak. Want deze verordening of deze aanpassing van die leesjesverordening. die kunnen alleen met terugwerkende kracht. Dus de strandpavioenhouder blijft zeggen dat die bouwkosten 0 zijn. Dus die zijn lagere bouwleesjes. dan zeg maar die vierkante meter prijs die u wil gaan rekenen. Dus het blijft een arbitraire zaak. Dus ik snap niet waarin u dan zeg maar die juridische. ...rechtszaken wil voorkomen. Uh, meneer Bluis, u had ook een... Nee, meneer Kraans had de spijker op de kop. De, de, de wethouder... De, nee, maar de wet, het gaat om de communicatie. Op het hey, moment dat iemand... Nou, meneer na, Bluijs, ja, maar u, een interruptie is ervoor ja. om een kort statement te maken. Compact. En dat mag u doen. Ja, dus dus de conclusie wel. is niet, oh het is nul. Dus, dus dan, nou, dan, dan weten we het. Nee, dan moet u juist in gesprek... ...wat de heer Kramer zegt. Wethouder. Uh, voor, voorzitter, uh, wat de heer Kramer zegt, dat is inderdaad een mogelijkheid. Uh, met terugwerkende kracht is het zo dat het laatste bedrag aan legers... dat zal in rekening gebracht worden, dat is juist. Maar wanneer een, op, een, een uh, opgave van bouwsom 0 wordt gegeven... dan is het zo dat uh, de bouwplantoetser uh, op basis van uh, tabellen en die tabellen die zijn algemeen gebruikelijk, de legerskosten kan bepalen. Nou, dat is gebeurd. Zeer ongelukkig, dit even tussendoor, zeer ongelukkig zijn de rekeningen voor de legers bij een aantal bouwaanvragen al verstuurd. Dit is een automatisme wat zodra de bouwvergunning wordt, bouwvergunning wordt aangevraagd, wordt er een, een, een toets gedaan over de te verwachten legers... ten uh, uh, naar aanleiding van de tabellen die er gehanteerd worden... en uh, wordt automatisch uh, de rekening voor legers verstuurd. Bij interruptie, noem, dit noemt u dus communiceren. Meneer de burgemeester, u, ben, u bent hier voor ons ook aangenomen... om, om de proces te begeleiden en in goede baan te leiden. D dit kan toch niet? Dit is toch geen manier van, van, van je eigen conclusies trekken... Terwijl er ergens de schoen wringt, dan moet er een oplossing gezocht worden. En dan verwacht ik van, van als u als procesbewaker dat u daar dan ook in ingrijpt. Dat heb ik vorige keer ook al een keer aangehaald. En bij deze vind ik dat aan de orde. Vandaar dat wij ook vinden dat het voorstel terug moet. Dat laatste is helder, meneer Bluis. En om het proces te bewaken was volgens mij de wethouder nog bezig met de beantwoording van het onderdeel van meneer Kramer. En verwacht ik nu dat hij toekomt aan uw korte interruptie. Nou, daar gaf hij volgens mij nog geen antwoord op, ja, tenzij ik het, het mis heb verstaan, maar dat mag de wethouder zelf zeggen. Nou gelukkig voorzitter, daar ben ik blij om. Maar uh, uh, voor, voorzitter, uh, er wordt maar steeds gehamerd op communicatie, maar communicatie dat is iets tussen twee mensen. En als u het communicatie noemt, dat het, uh, de bouwsom voor het opbouwen van een paviljoen... Van, zeven, ...van 670 vierkante meter... ...nou, dat is een slecht voorbeeld... ...laat ik zeggen een paviljoen van rond de 500 vierkante meter... ...dan blijft het anoniem... Eh, ...dat dat een bouwsom heeft van nul... ...dan noemt u dat communiceren moet u als wethouder, u als verantwoordelijke wethouder, als gekozen bestuurder, verstandig zijn en dat aanpakken en het op een juiste manier neerzetten. En daar gaat het hier om. Daar vindt u het hier. En niet wat u doet, u doet alleen maar een ander de schuld geven. En dat zijn wij spuug en spuug zat. Voorzitter, ik wil nu de heer Bluis de schuld geven van het feit dat hij de sfeer behoorlijk aan het verpesten is. Dat heeft u lang zelf gedaan. Heren, zo is het genoeg. Wethouder, u gaat door met de beantwoording. Dank u, voorzitter. Uh, ik kom toch een klein beetje van me apropos. Ik was bij de heer uh, Bouwberg Wilson. En uh, uh, ja, ik, uh, heb, uh, ik ondersteun dus uh, het voorstel van uh, de oudere partij, uh, waarin een nakalculatie voorgesteld wordt. En ik denk dan ook dat er niets meer betaald wordt dan uh, voor het werk dat geleverd wordt. En dat vind ik heel belangrijk in deze. Uh, Ten aanzien van de, de heer... Oh, ik heb volgens mij geen antwoord gekregen op mijn vraag, hoor. En ook niet van u. Voorzitter, is misschien, is van het, bij misschien is het toch een keer nuttig... ...als de wethouder toch even zijn verhaal ook kan afmaken... ...hoe interessant interrupties ook zijn. Maar dat is voor de duidelijkheid af en toe wel noodzakelijk. Ja, meneer Kuiken. U heeft denk ik ook een statement gemaakt. Meneer Bluis... Volgens mij heeft de wethouder een antwoord gegeven... ...alleen de vraag is of u daarmee instemt. Als ja. dat, dat is... u de processen moet bewaken, dan laat ik het aan u over. Dat zou al plezierig zijn... ...want dan zitten we hier met z'n 17 aan deze vergadering te sturen... ...en dat wordt buitengewoon ingewikkeld. U heeft de tweede termijn nog om wel of niet... ...al dan niet uitgebreid daarop in te gaan. Volgens mij heeft u uw opmerkingen al, denk ik, luid en duidelijk gemaakt... En daar hou ik het bij. De wethouder gaat verder. Dank u voorzitter. Uh, ja, ik vind het toch onhandig praten wanneer je steeds uh, geïnterrumpeerd wordt. Willekeurig uh, raakt je van je apropos. Uh, kan daar niks aan doen. Uh, ja, de heer Kuiken die uh, heeft het voorstel van het college uiterst vriendelijk genoemd. Ja, ik denk ook dat wij het uiterste eruit gehaald hebben om... ...een maximale coulance richting strandpachters te geven. En uh, ja, meer, meer zit er niet in. En uh, de laatste toegift, zou ik zeggen... ...dat is datgene wat de oudere partij zegt... ...van uh, die nakalculatie. En uh, dat is dan ook... Uh, meer kunnen we niet... Uh, verder kunnen we echt niet gaan. Ik zou niet weten hoe, overigens. En ik denk dat wanneer wij uh, samen, de strandpachters en de gemeente... ...het voor elkaar krijgen om voor 1 februari... ...voor de prijs die nu aangegeven wordt... ...dat we dan een behoorlijke prestatie geleverd hebben met elkaar. Nou, ik denk dat dat ook wel iets is om de zegeningen te tellen. Mevrouw Draaier, die wijst naar de omgevingsvergunning... ...waar alles geïncorporeerd wordt in één bedrag. Voorzitter, ik kan mevrouw Draaier zeggen dat dat ook in dit geval aan de orde is. Wanneer een bouwvergunning verleend wordt, dan is dat ook getoetst door de brandweer... ...en eh, die komt ook ter plaatse kijken of uitgevoerd wordt wat er in de bouwvergunning staat. En eh, datzelfde geldt dus bij de schouw die plaatsvindt wanneer de strandtent opgebouwd is. Dus eh, zij hoeft eh, geen eh, angst te hebben dat daar nog allerlei zaken toegevoegd zullen worden. Dit is allemaal all-in, kan ik wel zeggen. Uh, de heer Stammers die, uh, als ik zijn vraag goed begrepen heb, dat is wanneer uh, de zaak uh, nu weer uitgesteld zou worden, wat de consequenties zouden zijn. Is dat mijn goede interpretatie van uw vraag? Uh, ja, voor, ja, voorzitter. Mijn vraag was, wat, wat, wat is het, het gevolg van de behandeling van de, de, de bouwaanvragen die reeds zijn ingediend? Omdat daar, neem ik aan, een wettelijke termijn aan zit waarop die afgehandeld moeten zijn. Dat is, dat Anders gezegd, je zou dan... Dat is, dat is juist, uh, in, in, in principe is het zo, uh, bouwaanvragen die ingediend uh, worden, die moeten, af, moeten afgehandeld worden, of er een budget voor is, uh, ja dan nee, dat uh, moet gebeuren. Als dat niet zou gebeuren, dan zouden ze van rechtswege verleend worden met alle consequenties van dien en uh, dat is iets wat wij absoluut niet zouden willen. Dat kunt u zich wel, wel voorstellen. Wij willen dus echt dat de plannen getoetst worden. En uh, dat zal dan uh, ook gebeuren. Uh, maar ik, uh, ik heb goede hoop dat het budget voor de, de, de, de bouwplantoetsing... dat dat uh, door uh, uw raad zal worden uh, verstrekt. Uh, ja, ik... Uh, ik, ik zit even met een probleem. De heer de Kramer die heeft te 11e uren nog een paar technische vragen gesteld. Ja, Die, die weet ik echt niet als... Voorzitter, je maak ik toch bezwaar tegen. Want wij krijgen ook te elfde uren elke keer behoefte van de wethouder met allerlei, allerlei technische gegevens. En dan moet ik het maar in een maandag, dinsdag zien op te lossen. Nou, ik kom er niet uit, dus ik vind dat in de raadsvergadering dan iemand moet zijn die dat gewoon kan beantwoorden. U geeft extra informatie en die extra informatie die behoedt extra uitleg. Dus als het nu niet gegeven kan worden, dan zou ik graag een schorsing willen hebben waar ik antwoord kan krijgen op deze vragen. Ja, nou kan meneer, meneer Kramer wel een beetje kribbig doen. Maar voorzitter, het raadsvoorstel dat ook in de commissie behandeld is... Uh, dus dat is al veertien dagen geleden. Daar wordt al uh, gewacht gemaakt en uh, ik heb uh, niet anders gedaan dan uh, dit te gebruiken. Uh, gebruik de tabellen voor het bepalen van de bouwkosten op bladzijde 2 van het voorstel. Dus ik vraag me af uh, waarom de heer uh, Kramer nu uh, wat, wat kribbig doet. Uh, dat is toen al aangekondigd en toen had hij zich er ook in kunnen verdiepen. En dat doet hij dan eh, op een middag. Die vragen die zijn niet tot mij gekomen. En ik kan daar dus geen antwoord op geven. En ik weet ook niet of ze relevant zijn. En als de heer Kramer vraagt naar eh, nautiek, Wat is nautiek? Nou, laat ik zeggen met mijn boerenverstand. Er is een strandpaviljoen hier in Zandvoort. Dat is Club nautiek. Misschien is dat het wel. Maar eh, ik, weet, ik weet het absoluut niet. En ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Uh, u heeft zelf deze brief ondertekend en daar wordt het in vermeld. Dus er worden bedragen in vermeld van een uh, normbedrag van 116, normbedrag van 185 en normbedrag van 270. Alleen er staat nergens bij waar dit op gebaseerd is. Dus dan moet ik zelf gaan raden welke, uh, welke geïndexeerde projecten dat zijn. Dus ik heb vanmiddag nagevraagd waarna wordt gerefereerd en ik, dat is strandpaviljoen Nautik voorzitter, toch bij interruptie meneer ik krijg langzaam het gevoel dat er alleen maar verwarring gezaaid gaat worden hier terwijl ik denk, god meneer Kramer uw partijgenoten hebben zelf in de commissie gezeten hier, u zit niet eens in die commissie planning en controle, u had daar alle vragen daarna van tevoren kunnen stellen Kijker, had u ook van tevoren dus ik, dus, ik, dit dus ik begrijp het niet heer ah, ik begrijp dus ja, absoluut niet er is geen enkele reden deze om verwarring. zonder de voorzitter het woord te grijpen voorzitter en zeker niet met stemverheffing, want daar heb ik geen behoefte aan. En u ook niet, denk ik. En eerlijk gezegd lijkt het mij ook niet verstandig om over zo'n onderdeel elkaar in de haren te vliegen. Want ik denk dat dat zeker aan de inhoud van het debat weinig toevoegt. En ik zou u ook dringend willen verzoeken om dat niet te doen, want ik heb daar last van. Meneer Kuiken had het woord en die was volgens mij uitgesproken. Goed. Uh, want maar bij interruptie nog meneer de voorzitter, als iemand de elf uur nog een brief stuurt en er zijn nog vragen over, vind ik dat daar heel ja. normaal gewoon even op geantwoord kan worden. Dat uh, is ook een vorm van communicatie als je dat goed doet. En wat maakt dat u dat op dit moment zegt meneer Bluis? Dat ik deze wijze van, van hoe, we, hoe er hiermee om wordt gegaan en hoe er, ook dat benaderd wordt, elke keer weer. En elke keer. Nou, meneer Kramer is misschien ook een strandpachter of zo. Die zijn, worden ook zo benaderd. Als je ziet hoe de wethouder daarop reageert, iemand stelt gewoon een vraag. En we wethouder... worden gewoon af en toe hier behandeld als een stelletje stomme honden. En daar word ik, daar word ik echt doodziek van. Uh, in mijn beleving heeft de wethouder gezegd dat hij op deze vraag het antwoord niet weet, omdat dat een, uh, ik probeer even terug te halen wat hij zei, uh, hij dat antwoord ook niet kent. Daar was de discussie over, dus ik heb ook toegelaten bij uitzondering... dat deze ogenschijnlijk detailvragen, uh, meneer Bluis, hier worden gesteld... terwijl de afspraak is dat dat niet gebeurt. Dat is de globale afspraak dat we... Voorzitter, daar maak ik ook bezwaar tegen. Nee, Het is absoluut nee, geen detailvraag... Het, is, het gaat hier om normbedragen die in de brief van de wethouder worden genoemd. Dat is uitvoering. En nee, dat is geen uitvoering. Het gaat hier om. En dat is helemaal niet de discussie. Ik leg net even uit waarom er even een antwoord komt en ook een ander antwoord terugkomt. En ik dat heb toegelaten omdat ik ook denk dat Ja, maar er wordt nu het beeld geschapen, ook bij meneer Kuiken. Die zegt, nou, het is allemaal fantastisch. Dus ik duik er dieper oh in. Oh, oh, oh, oh. Ja, jawel, want het we heeft zitten, u gezegd. Ik, ik vind het allemaal, het allemaal prachtig fantastisch. En mooi, maar het is natuurlijk een idiote voorstelling van zaken nu. De VVD-fractie, een lid van de VVD-fractie. Men heeft maandagavond vergaderd met elkaar. En nu gaan we er hier uitvoerig met de wethouder en een lid van de VVD-fractie. gaan we uitvoerig discussiëren erover. Sorry hoor. Hoe is, is, is die communicatie? We begrijpen er niks van. Is, is en wat me niet examen, examen, is me die zo verstandig bevoegd? En wat om is dan, die dan de rol? Die die wilt. Wat is dan Kom de rol op? van de fractie hierin? Ik begrijp het niet meer hoor. Begrijp het echt niet. Heren en dames. Het onderwerp is wat mij betreft afgesloten, er is voldoende over gezegd, want u schiet niet verder op op de inhoud, maar u zit op een ander niveau te discussiëren. spijt me echt, daar heb ik geen behoefte aan. Ik stel voor, maar ik kijk nog even meneer Kramer aan, want u vroeg om een korte schorsing, of daar nog behoefte aan is, en anders gaan we naar de tweede termijn. Ik durf bijna niks te zeggen, want als ik een vraag stel, dan krijg ik een tirade over me heen. Maar er wordt net gezegd door de heer Kuiken dat het allemaal, wat hier in die brief staat, dat het allemaal fantastisch is. Nou, en ik beweer dus dat het, dat het niet allemaal fantastisch is, want ik heb er nog een paar vragen over. Omdat ik wil weten uit welke geïndexeerde referentieprojecten er zijn. Er wordt in die brief met twee, twee maten gemeten namelijk. En daar wil ik duidelijkheid over hebben. En meneer Kramer, ik heb u een vraag gesteld. Ja, nou, ja, als er geen antwoord is, ik weet niet hoe het anders om moet te lossen, hebben een schorsing weinig zin. Nou, ik hoor de wethouder nog iets fluisteren. Ja, voorzitter, ik, ik probeer even te kijken waar het. Ik Even mijn andere bril opzetten. Waar het uh, in het stuk staat, want het is ja, eigenlijk niet anders dan een footnote. Oh, dat is de eerste pagina. Het is niet anders dan een footnote. Zoals ook verwezen wordt naar een uitspraak van het Hof in Amsterdam van 26 januari 1996. Dat staat er ook verder niet bij. Uh, naar een belastingblad in 1996. Gewoon een mogelijkheid om op te zoeken. en dat uh, bevestigd kan worden. wat ik daarin geschreven heb. Maar, uh, uh, ik heb een ik technisch. Ik heb aangegeven, uh, voorzitter, dat ik een zo compleet mogelijk antwoord heb gecompileerd... dat betekent dus uit allerlei stukken... en daar staat inderdaad een verwijzing in... naar een aantal NEN-normen. Uh, nou, ik meen dat dat brandveiligheid is uit mijn hoofd... maar zeker weet ik dat, uh, dat niet. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk niet dat daar zo zwaar aan getild moet worden. Goed. Meneer Kramer, het is aan u of u zegt... ik wil een korte schorsing en anders gaan we naar de tweede termijn... Wil het in tweede termijn? Wil ik het heel duidelijk gaan uitleggen waarom ik dit heel essentieel vind voor dit agenda. Die kans krijgt u zonder meer. Ja. Wij gaan naar de tweede termijn. Ja, ik ben klaar. Wie wenst in tweede termijn het woord? Meneer Bouwberg wilsom Meneer Van Deursen. Meneer Paap, VVD. Meneer Kramer, zal ik u er ook bij zetten? Meneer Kuiken. Meneer Bluis. Dat is hem. Heeft u alles scherp op uw netvlies wat de indieners in eerste termijn hebben gezegd? Of wilt u, omdat de discussie wat verhit was, dat ik probeer een korte samenvatting te geven? Nee? Ik kijk even rond. Maar ik zie geen instemmend geknik. Dan gaan we gewoon beginnen. Meneer Wilson. Dank u voorzitter. Ja, uh, misschien vergemakkelijkt dat uh, de discussie. Uh, in ieder geval willen wij op uh, de langere termijn. De, de legerstarieven eiken, en dan betekent dat dan alle zaken die daarbij aan de orde zijn, ook aan de orde dienen te komen. En mogelijk zijn dat mede de zaken waar de heer Kramer op doelt, He, dat zou goed kunnen. Uh, waar wij op dit moment van uitgaan is eigenlijk van een andere, andere benadering. Uh, er, moet, er, er moeten bouwvergunningen afgegeven worden, daarvoor is een hoeveelheid werk nodig. Dat werk kost een bepaalde hoeveelheid geld, en dat geld ga je op een bepaalde manier verdelen... Nou, dan hoef je helemaal denk ik, in dat kader niet te verdiepen over die dingen waar de heer Kramer op doelt. Dat wil niet zeggen dat die dingen niet zinnig zijn om die te bekijken. Want die komen natuurlijk aan de orde op het moment dat je namelijk je tariefstelling gaat bekijken. En die tariefstelling die is namelijk ook nog opnieuw van belang. We hebben het nu alleen, voor seizoens, alleen over seizoensgebonden bouwwerken. Straks gaan we het hebben als we de tarieven gaan herijken ook over de niet seizoensgebonden bouwwerken. En dan is het, lijkt mij, datgene wat de heer Kramer aanduidt, is inderdaad heel relevant. Um, want het is tot nu, toe, tot nu toe gebruikelijk dat wij redeneren, we nemen een bepaald percentage van de bouwsom als de maatstaf waar welk tarief wij opleggen. Nou, de vraag die dus deze hele discussie oproept, is die benadering wel redelijk? He, ...zijn die kosten die wij daar, daarmee in rekening brengen... ...staan die in een juiste verhouding tot hetgeen wat de, het, de gemeente kost om dat werk te doen. Nou, dat weten wij denk ik op dit moment niet precies. We weten het alleen wel precies, althans behoorlijk precies... ...ten aanzien van de, de seizoensgebonden bouwwerken. Want daar zijn intussen diverse rekensommen voor gemaakt... ...en we weten dus nu dat het ongeveer 160.000 euro bedraagt. Nou dan heb je daar ongeveer, denk ik, je, uh, je, je duidelijkheid... die je ten opzichte van de andere, de, de niet-seizoengebonden bouwwerken... Uh, niet hebt, die duidelijkheid. Dus daarom, uh, voorzitter, misschien is het goed als ik het, uh, het amendement... Dat meteen maar even wat wij al in eerste instantie genoemd hebben... even, even wat betreft misschien ook niet de considerans... maar wel wat betreft het besluit even verwoorden. Graag. Daarom stellen wij dat voor. Wij besluiten in aanvulling op de aanpassingen van de legersverordening... mogelijk voortvloeiende uit, uit de motie... het totaal van de conform het collegevoorstel in rekening gebrachte legerskosten... we hebben het hier over dus seizoengebonden bouwwerken... op basis nakalculatie te relateren aan het totaal van de werkelijke doorbelastbare kosten... en in geval van een lager dan ingeschat kostentotaal... Het verschil tussen de betaalde legers en de werkelijke kosten aan de strandpachters te restitueren. Um, 7b komt apart. hè? Ja. Dan is wat mij betreft dit de bijdrage. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Van Deursen. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ja, We zitten weer een enorme discussie te voeren. Die met een beetje goede voorbereiding helemaal niet nodig was geweest. We hebben hier een discussie met enorme verschillen in uitgangspunten in Ene. En ik blijf erbij, het had voorkomen kunnen worden, en ik wil het woord bijna niet meer uitspreken, maar de communicatie. Het is er niet. Dan is er een enorm voortraject geweest wat de wethouder al nou ja, een paar keer herhaald heeft. Maar we hebben ook twee weken geleden een commissievergadering gehad. Nou. En ik denk dat de raad, althans de commissie, de raadsleden die er zaten, een hele duidelijke opdracht hebben gegeven. Ga in overleg met de strandpachters, want zo komen we er niet uit. En als er een goed overleg geweest is, en de strandpachters zijn het ermee eens, college is het ermee eens. Dan vraag je het raad helemaal niet meer naar details. Dan zal het wel, er is een overeenstemming. En dan zijn we klaar en dan kunnen we verder. Maar er is toch iets misgegaan weer in, in, de, in het overleg... in de communicatie gezien de enorme brieven... en, en dingen die, die langsgegaan zijn. Dus we steken weer... willen we communiceren of hebben we een plan... en dat moet maar eenzijdig erdoor. Want dat komt me nou echt zo over. Nou, en dan gaat de raad zich er eigenlijk mee bemoeien... om de zaak te redden. En ik weet niet of we dat altijd maar doen moeten. Uh, ik vind het voorstel van de VVD heel sympathiek. Wat ik er heel duidelijk in... op Ontbreekt is de tijdelijkheid van de geldigheidsduur in het besluit. U heeft het wel aangehaald. Maar de wethouder wilde niet aan. Die, die, die zei heel duidelijk van... Uh, ja, het staat niet in, duidelijk in het voorstel. Misschien als u hem aanvult. Maar, dus dan zitten we nog met een van de grote punten van een vergunning heeft een beperkte levensduur en dan kan je opnieuw leesjes gaan betalen. Daar waren dus... ...de pachters sterk op tegen. Vonden we ook allemaal... ...althans had ik het idee in de commissie... Waar ...vonden we dat een redelijk standpunt van de, van de pachters. Maar het wordt niet verwoord... Niet in, uh, ...althans niet in uw amendement. Dus het moet wel keihard instaan... ...dat we dat punt in ieder geval oplossen... ...of er iets opgelost moet worden. Nou, van de, de oudere partij... ...die doet ook een verwoede poging... ...om de zaak tussen en maar door te komen. Maar de tijdelijkheid van de geldigheidsduur is daar niet in opgelost. En ik vind het ook doodeng om met eh, nakalculatie aan de gang te gaan. Al op het moment dat je de nakalculatie op het strand toestaat voor tijdelijke bebouwing, heeft voor mij elke projectontwikkelaar het recht om diezelfde behandeling te vragen. Gelijk de monniken, gelijke kappen. Ik vind het een heel risicovol traject wat ingegaan wordt. Meneer Bauwig-Wilson. Voorzitter, ik zou de heer Van Deursen willen vragen... Eh, hoe hij dat probleem ziet als we het hebben over seizoengebonden bouwwerken. We hebben het over, over bouwleges. En ik denk seizoengebonden, tijdelijke bebouwingen. Op het moment dat je nauwcalculatie introduceert... Kan, heeft iedereen een handvat om eraan te gaan trekken. Ik vind het echt een enorm risico... Een financiële, en juist grote bouwwerken... Ja, die zijn in nauwkoppeling, die zijn voor de gemeente natuurlijk lucratief, er zitten hoge lezingen in. En eigenlijk zijn ze als je die naar terugvraagt, ik vind het risico veel te groot. Dat moet je gewoon niet doen op nauwkoppeling. Je maakt van tevoren een zaak. Hebben we Ja, twee opmerkingen. Het is zo dat de term seizoengebond bouwwerk gewoon in de woningwet staat. Dus dat betekent dat daar nooit een misverstand over kan zijn. En ten tweede uh, op het moment dat u, uh, dat u meent dat er een probleem is en u, uh, en u zegt, want dan zou men wel eens uh, uh, gelijk, op, dan zou men dat zelf ook kunnen gaan vragen. Nou, ik vind eerlijk gezegd, voorzitter, als ons uitgangspunt is kostendekkendheid van tarieven, dan mag iedereen daarom vragen of het nou wel of niet een seizoengebonden bouwwerk is. Want dat was toch ons uitgangspunt. Maar dat ja, het, uh, ja, maar zeg ik tot ook. waar we van hier vanavond zitten, meneer Van Deurs. Nee, het is niet waar het in zit, maar ik zie het risico. ...van, van na calculatie, vind ik, dan moet je niet aan beginnen. Er is een handvat voor een heleboel discussie en dat komt nu al los. Nou, ja, en dan zegt meneer Kuiken, we moeten vanavond iets besluiten. Ja, dat zou ik ook heel erg graag willen. Een besluit, en dan kunnen we het mensen verder met het volgende onderwerp. Maar als we ergens een besluit over nemen, wil ik wel graag een goed besluit nemen. En dat ik weet waar ik het over heb... ...en dat het voor partijen... ...of dat partijen zeggen het zit goed in elkaar... ...en dan hoef ik die details niet in. En als we hier nou mee doorgaan... ...dan heb ik niet dat die derven met een goed besluit komen vanavond... ...en we accepteren ook als raad... ...dat het college gewoon opdrachten naast zich neerlegt. We hebben een heel duidelijk opdracht gegeven in de commissie... ...en die is gewoon niet uitgevoerd. Dus, en nu wordt er dus een besluit, naar een besluit toegestuurd... ...waarvan ik zeg van ja, ik weet niet wat ik aan het besluiten ben... En mijn opdracht in het hele verhaal zou gewoon heel duidelijk zijn. College, probeer het nog één keer en laat eens zien dat een overleg wel mogelijk is. En ga terug. Want op deze manier komen we er niet uit. We hebben allemaal heel andere standpunten. En alleen in goed overleg kom je tot een standpunt wat standhoudt en dat ook op langere termijn standhoudt. Dus ik voel er op dit moment helemaal niet voor om een besluit te nemen met deze documenten. Dank u wel meneer Van Dussen. Meneer Paap, VVD, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Voorzitter, om even met uh, het laatste begin. Ik ben het met meneer uh, Van Deurs eens dat na calculatie een enorm risico met zich meeneemt... en dat het de deur openzet voor elke bouwaanvraag, voor elke leisjesberekening. En uh, dat gaat maar verder. Ik uh, heb nog niet gehoord of u daar zelf de risico's van geïnventariseerd heeft... Uh, maar ik neem aan dat dat niet het geval is. En als het wel is, dan hoor ik graag wat de resultaten daarvan zijn. Voorzitter, ik heb ook gehoord dat u zegt... er zijn nu dus uh, van uh, de aangevraagde vergunningen... er zijn er twaalf, die zijn door de welstand heen gekomen. Uh, u zei, veertien zijn er getoetst, twee zijn er afgewezen... dus twaalf zijn er aangenomen. Dat betekent dat er nog een lange weg te gaan is in de twee maanden... de anderhalve maand die u nog rest. Uh, wat gebeurt er als... Uh, er een aantal bedrijven zijn die de vergunning nog niet rond hebben of die het nog niet aangevraagd hebben. U heeft 50 jaar gedoogd. Denkt u dat u bij de rechter stand houdt als u zegt u mag niet bouwen, dat u dat tegenhoudt? Ik denk het niet. Dus ik denk dat die termijn dat die absoluut niet heilig is, dat die absoluut rekbaar moet zijn en dat u daar ook niet onderuit zult komen. Wil u een fatsoenlijk en een goed bestuurder zijn? Dus wat dat betreft is één ding. Voorzitter, dan zijn er nog een aantal andere dingen. Uh, u heeft het over Tessel, Maar Tessel heeft natuurlijk nog een aantal andere zaken uh, neergezegd. Die heeft ook gezegd dat ze afzien uh, van uh, de, de vergunningen voor de strandhuisjes. Uh, dat uh, laten ze voor wat het is. En dat hebben ze gedaan uh, in het uh, provinciaal overleg noord hollandse kustgemeente. Is dat afgesproken? Maak voor daar deel van uit. En zo ja, uh, hoe gaan we dat dan doen? Want u heeft steeds gezegd dat het voor de strandhuisjes ook nog moet. Dus die vraag wil ik ook graag van u beantwoord hebben. Voorzitter, dan zegt u: als het nul is, dan kan het niet. Eh, Bloemendaal en Rotterdam hebben beide in dat opgenomen. En ik citeer, en dat komt dus ook terug in het Normbad van de NEN, eh, 2631, uitgaven 1979. En dat zegt, indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiet, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het verstand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Met andere woorden, eh, nul kan niet, eh, dus dat probleem is er gewoon niet. U creëert hier een probleem, u creëert verwarring. Dus wat dat betreft zie ik geen enkele reden om daarmee op te gaan. Wat zegt Rotterdam? Voor het behandelen van een bouwaanvraag wordt de hoogte van de leesjes berekend aan de hand van de door u op te geven bouwkosten. Dat bedrag moet, ook al gaat u het bouwplan helemaal zelf uitvoeren... het bedrag zijn dat een aannemer u een rekening zou brengen, inclusief BTW. De bouwkosten die u opgeeft zullen worden gecontroleerd aan de hand van de normbedragen. Dus het is heel simpel te ondervangen. Voorzitter, dan eh, hebben we nog een keer de nakalculatie. En meneer Kuiper die heeft twee keer toe in de commissie vragen gesteld... en die heeft dus de kosten... Uh, ter discussie gesteld. Het antwoord het, uh, heeft hem nooit bereikt... maar ons ook niet. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn we met meneer Kuiper... op gelijke hoogte. Voorzitter. Ik het even niet. Misschien kunt u nog even iets toelichten. Nee. Want ik ben misschien... Nou, meneer Kuiper, de, de vader van de strandpachter... die heeft ingesproken... Okay. de commissie. Weet u het nog? Huh? Ja. Ik, weet nog, ik weet nog heel goed hoe dat is. U weet het nog heel goed. Nou, dat is toch fijn. Dan weten we het samen. Ja, dus dat schiet lekker op. Voorzitter, dan... Eh, het bestemming van strand en duin... is ook nog niet helemaal zonder kleerschuren vastgesteld... want er ligt nog een bezwaar met de Raad van State. En ook dat, heb ik is bent u aan voorbij gegaan. Eh, voorzitter, het abonnement wat we ingediend hadden... was een handreiking... om eruit te komen... omdat we eigenlijk opgezadeld worden... en ik heb het vanavond al eerder gehoord... met... ...uitvoeringsproblematieken. En dit is iets wat het college had moeten oplossen. Dat is niet gebeurd en ik betreur dat zeer. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paard. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Het lijkt allemaal heel billijk dat er nu 10 euro per vierkante meter wordt uh, gerekend. Omdat een aantal ook zeggen dat dat juist goedkoper is... ...als wanneer men de normbedragen zou hanteren waar ook de heer Paap over sprak. Nou is er een griffie-mail geweest van 25 november waar dus een aantal voorbeelden worden gegeven. Alleen hier wordt al bewezen dat zeg maar die 10 euro niet eerlijk is omdat ieder paviljoen verschillend is. Bijvoorbeeld bij het een wordt een normbedrag genomen van 116 en bij de andere van 185. Dus wanneer een paviljoen van hout is of van containers is daar verschil tussen. Dus wanneer men voor alles 10 euro zou rekenen, is dat gewoon oneerlijk. De een is namelijk iets duurder en de andere is namelijk iets goedkoper. En dat betekent dus dat de enige juiste manier is om de bouwlezers te berekenen... ...is aan de hand van die tabellen. Nou heb ik dus vanmiddag vragen gesteld welke geïndexeerde projecten er zijn gebruikt... ...om te kijken van, nou, welk project is dat nou? Dan krijg ik als antwoord, strandpafjoen, nou tik... Nou zoek ik op internet, op Google, naar Nautic en ik krijg geen stampaviljoen waar dan ook ter wereld waar, waar ik dus naar kan kijken. Dus ik ben zeer benieuwd welke geïndexeerde projecten er zijn gebruikt door de gemeente om te komen tot een hogere bouwleesjes in plaats van die 10 euro per vierkante meter. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Kuiken. Ja, voorzitter. Je vraagt je af wat u nu zou nog moeten zou zeggen. Maar ik moet u zeggen... op een gegeven moment heeft de VVD... in eerste instantie een vraag gesteld aan de wethouder. En, en zo van... waarom nu zo en niet gewoon als, als totaal bouwwerk? En, en hoe zo seizoensgebonden? Nou, daar werd uitleg over gevraagd... door de VVD. En ik denk dat de wethouder daar gewoon een adequaat antwoord op gegeven heb, Want u vroeg dat. En de wethouder heeft geantwoord. Artikel 456 van de woningwet. Seizoensgebonden. Daarmee denk ik is uw vraag uh, behandeld. En heeft u uitleg gekregen. Ook nog eens met, tegen de achtergrond. Van datgene wat in de stukken staat. En wat genoemd wordt over NEN. En al die technische zaken die, die zich daar voordoen. Dus ik denk nou dan is de zaak daarmee rond. U heeft een antwoord gekregen. En u moet het met mij eens zijn. Dat we praten over zijn seizoensgebonden verhaal. En dat, tenminste, dat heb ik ook begrepen, dat vindt iedereen hier. Nou, dan, komen we, dan doen we er op een ene weer allerlei nieuwe vragen op. En dan uh, ja, zegt de heer Kramer dat de heer Kuiken het allemaal zo fantastisch vindt. Ik moet u toch eerlijk zeggen dat ik dat antwoord niet in mijn mond genomen heb. Ik heb gezegd dat het een heel vriendelijk voorstel was, is en was. En dat het nog vriendelijker geworden is door dat verhaal over die nakalculatie. Dat is nu in discussie. Nou, daar kan ik me wel iets meer voorstellen, moet ik u eerlijk zeggen. En als dat nou laat ik zeggen, het item is waarop het zou moeten stranden, dan denk ik, nou, dan kijk ik even naar OPZ, het indienen van het amendement, dan denk ik, nou, dan kunnen we dat item er heus wel uitschrappen en de rest kan blijven staan en dan is iedereen misschien wellicht tevreden daarover. Dus wat mij betreft, als dat een, een, een item is wat, uh, wat niet goed valt. En waarbij men dan kennelijk er bang voor is, en dat zegt de VVD, dat er allerlei eh, rechtszaken over ontstaan, nou dan moeten we dat er maar, maar uithalen. Wat ik wel jammer vind, en ik kijk toch weer naar, naar de VVD. Ja, ik, ik moet u eerlijk zeggen, ik vind u een kampioen in doen denken. U, u geeft geen oplossingen aan elke keer. U gaat elke ik keer vragen stellen. Ik denk dat u dan niet goed opgelet hebt, meneer Kruijp. Wij ja, hebben een ja, abonnement dit... ingediend wat de oplossing biedt. Meneer Kaap, ja. Sorry, meneer Paap, ja, het gaat veel verder. Want ik denk, er worden nieuwe vragen gesteld door, uh, door uw collega. En dan denk ik, ja, je kunt hier vragen blijven stellen. Maar op een gegeven moment ligt er een voorstel. En ja, dat voorstel dan kun je in al zijn uitvoeringsmerites gaan beoordelen. Eigenlijk zitten we daar helemaal niet voor. Bovendien, ja, ik wist niet dat er een aantal technische ambtenaren hier bij de VVD zitten... die alles weten van die bouwplan aanpak, hoe je dat allemaal doet. Dan denk ik, dat is toch geen discussie voor hier op een gegeven moment. U moet op een gegeven moment ook een stuk vertrouwen uitstralen... wanneer u zegt, nou oké, okay, we zijn het niet met alles eens... maar alles afwegende kunnen we ons verenigen met datgene... met alle vraagtekens die bezit, met datgene wat het college voorstelt. Denk ik, nou, dan, denk ik, dan zijn we zinnig bezig. Meneer Kraan, En u moet niet elke keer... Voorzitter, dan wordt hier toch een verkeerd beeld geschetst, Want het gaat hier om, een, zeg maar, de griffiemail, ook... ...waarin al twee verschillende normbedragen worden genoemd. Verklaart u dat dan eens? Die vraag kijken, moet u helemaal niet aan mij stellen. Nee, maar meneer, u u aan de gaat gaat om stellen, om dat er, zeg maar... Dat voor is het dagelijkse patiloon... stuur... Die hebben een ambtelijk apparaat, daar kunnen we alle antwoorden vandaan halen. En u gaat aan mij geen technische vragen stellen. Want het is geen technische technisch, het staat op papier. Het staat, het, u kunt het voor u zien. Het, He, is, meneer, het heeft daarmee mee te maken. Maar het dat, antwoord ja. is volgens mij duidelijk. U hoeft maar, het niet mee eens te zijn. Ja, ik denk dan bij mezelf van, goh, als ik een probleem heb over een onderwerp waar mijn portefeuillehouder over gaat. Nou, dan ga ik bij hem buurten. En dan heb ik ook nog fractie- en bestuursoverleg. En daar behandelen we dat. En dan denk ik nou, zo hoort het, zo hoor je dat op te lessen... u zit ook nog in de coalitie... dan denk ik, nou, ga je dat op een fatsoenlijke manier bespreken... en denk ik, dan moet je eruit kunnen komen. Maar als er geen vertrouwen is... ja, dan kunt u elke keer nieuwe vragen stellen... en zo blijven we om de hete brei heen draaien, voorzitter. Kortom, als ik kijk naar het verhaal van het amendement van, van OPZ... dan kan de Partij van de arbeidsfractie zich daarmee verenigen... als we moeten gaan praten over de nakalculatie om dat te schrappen... Dan vind ik dat ook prima voorzitter. Ik vind dat er voortgang geboekt moet worden. Bij die hele behandeling. Uh, uh, en dat wij niet die zaak weer terug moeten sturen. Ik moet u eerlijk zeggen. De standpachters zijn goed uit als dat wordt aangenomen. Realiseer zich maar. En, uh, en dan denk ik. Dan, dan is die zaak geregeld. Want overleg. Is prima. Het is net als met insprek en medezeggenschap. Dat wil niet zeggen dat u het voor het zeggen heeft. Nee u spreekt in. Je toetst aan elkaar. En dan kom je tot een besluit. En het zal altijd een keer zo zijn dat je het daar niet helemaal met elkaar eens wordt. En dat is volstrekt normaal. En dan denk ik, nou, dan moet u zich er een keer bij neerleggen. Het college heeft gehoord. Die hebben een, een, een verhaal op papier gezet. Dan kunnen we heel lang praten over de communicatie die misschien niet allemaal vlekkeloos verlopen is. Ik doe het eufemistisch. Dan denk ik, nou, dat is het dan. En laten we met elkaar onze zegeningen tellen. Dat we op deze manier op projectbasis tegen normale tarieven een handreiking kunnen doen en de kosten kunnen dekken door het op deze manier te doen. En het is net zoals de heer Bouwberg-Wilson zegt, het hele legersverhaal komt hierna aan de orde. Het is nu voor tien jaar, we kunnen in het legersverhaal alles benoemen wat we willen in de komende periode. En dan denk ik, dan komt het er helder uit te zien en dan hebben we geen probleem. Dank u wel meneer Kuiken. De lijst geeft aan meneer Bluis. Nou, ik denk dat de heer Van hele wijze woorden sprak... van ja, wat zitten we nou eigenlijk te doen? De standpunten lopen alleen maar verder uit. En de heer Kuiken kan roepen van... ja, men kan wel overleggen... maar uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist enzovoort. Nou, ik lees u dan toch een mail die u heeft ontvangen... van de, van de vereniging. En daar wordt gewoon gezegd dat de voorbereidingen... gewoon voor die leesjesverordening... absoluut slecht waren. En dat er geen, geen overleg is geweest... ...niet op inhoud en dat de wethouder boos werd... ...als er over inhoud werd gesproken. Ja, ik bedoel, als dat, en dat wordt me niet één keer verteld... ...en niet twee keer. En als ik dan de uitleg van de wethouder krijg... ...over dat als men dan nul invult... ...en hoe zijn uitleg is... ...ja, dan is er toch geen communicatie geweest. Dan, dan, en, dan, en dan de discussie die daarna volgt... ...we hebben twee weken geleden de commissie gehad... ...de wethouder zou nog antwoord geven... ...en jouw ja zondagavond om elf uur krijgen we antwoord. En dan, vind, en, en dan gaat er iemand nog vragen stellen... ...en vervolgens krijgt degene die vragen stelt... ...die krijgt nog de wind van voren ook ja, en wie communiceert er nou niet? Goed, voldoende. Dat is de wethouder. Dat zijn wij niet. En vervolgens worden wij hier met het probleem opgeschreven. En dan proberen we nog een aantal mooie oplossingen te vinden. En die zijn het niet. En straks hebben we alleen maar procedures. Dus het CDA blijft bij het standpunt dat het voorstel gewoon terug kan. En wij zullen straks ook nog een motie indienen over de handelwijze van deze wethouder in deze zaak. Ik dank u. Dank u wel meneer Bluis tot slot mevrouw Draaier ik dacht dat u een beweging maakte om ook iets te zeggen ja. dank u wel meneer de voorzitter Ja, ik wou dat ik zo positief kon zijn als de heer Kuiken maar ik moet het dan wel kunnen begrijpen en op dit moment kan ik dat <tie> gewoon werkelijk niet maar ik had nog wel even voor de helderheid wilde ik graag weten, de wethouder heeft gezegd dat het inclusief de veilige brandveiligheid was inclusief de milieu en inclusief de exploitatievergunningen. De bouwvergunning. Dat waren de woorden van de wethouder toen straks. Want dat wil ik gewoon nog even helder hebben. Want ik betwijfel dat. Maar het is helder gezegd. En ik wil het nog een keer als bevestiging. Dat was een tweede termijn. Ik kijk even naar. De vragen die aan de wethouder zijn gesteld, dat zijn er volgens mij drie. Meneer Paap heeft een vraag gesteld over hoe dat dan mogelijk gaat worden met de strandhuisjes, dacht ik meneer Paap VVD. Dat is uw enige vraag, dacht ik aan de wethouder. Dat was niet de enige vraag. Ik heb een vraag gesteld over de nakalculatie, of dat bekeken was en de gevolgen die dat zou hebben. En ik heb het gehad over het bestemmingsplan, dat daar nog een bezwaar tegen liep. Dus ik denk dat er wel meer vragen waren. Die twee. En meneer Kramer heeft de vraag gesteld over de geïndexeerde norm opnieuw. En mevrouw Draaier heeft gevraagd in, uh, in, wat er precies allemaal onder de bouwvergunning wordt begrepen. Eigenlijk nog een keer ter verduidelijking. Ja, ja? ik heb ze alle okay. drie opgenoemd. Ja. Goed. ja, wethouder kunt u die vragen nog beantwoorden? Ja, voorzitter. Uh, ten aanzien van uh, de heer Paap... Uh, ...ja, wij uh, hebben ons in zoverre geïnformeerd over die nakalculatie... ...dat dat geen probleem zou zijn vanwege de projectmatige aanpak... Als dat niet het geval zou zijn... dan zou er ook inderdaad geen nakalculatie kunnen plaatsvinden... en zou het ook heel onwijs zijn om dat te doen. En in dit speciale geval, de heer Bouwberg-Wilson wees er ook op... dat in de woningwet wordt heel expliciet seizoengebonden bouwwerken genoemd. En in die relatie zou het geen risico zijn. U hebt de opmerking gemaakt ten aanzien van de bezwaren... die de, de, de, het beroep dat ingediend is bij de Raad van State. Mij uh, wordt uh, verweten dat ik uh, al door gezegd zou hebben dat er geen beroep is ingediend. Met name door de vereniging verwijt mij dat, dat ik dat tegen hun gezegd heb. Terwijl zij een van de twee zijn die beroep hebben ingediend. Dus zij zouden toch wel heel goed moeten weten dat zij zelf een van de twee zijn geweest die beroep hebben ingediend. Nou, ik heb dat ook nooit gezegd. Uh, er is beroep ingediend, maar dat heeft in zoverre consequenties. Als gesteld, gesteld dat de Raad van State uh, een onderdeel van uh, het bestemmingsplan Strand en Duin niet goed zou keuren. Een onderdeel heb ik het over. Dan blijven alle bouwvergunningen die voor die tijd zijn verstrekt in stand. Dus er is... Waarschijnlijk helemaal niets aan de hand als de Raad van State medio maart, eh, eind maart, begin april. Eh, zeg maar een, een, een, een streep door de rekening zou zetten. Dan zijn alle bouwvergunningen die verstrekt zijn, gewoon in stand. Die blijven gewoon in stand. Heeft geen consequenties. Eh, dat kan ik heel nadrukkelijk zeggen. Ten aanzien van de strandhuisjes, ja, daar hebben wij nog eh, geen beslissing over genomen. Uh, zoals u zegt, gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, wij zullen zeker bekijken, en dat heb ik ook al diverse keren gezegd in de commissie... want men maakt zich zeer druk dat de strandhuisjes nog geen bouwvergunning hebben. Uh, ik heb gezegd, uh, wij gaan kijken hoe we dat op kunnen lossen... want het lijkt mij zeer onpraktisch om 650 bouwvergunningen uh, te moeten uh, uh, toetsen... ...voor nagenoeg dezelfde huisjes. Dus misschien dat daar een mogelijkheid is. Ik weet absoluut niet of die mogelijkheid er is... ...om daar een, een, een, een wat eenvoudiger oplossing voor te vinden. Maar dat zullen we bekijken... ...maar dat, we kunnen niet alles tegelijk, voorzitter. Voorzitter, dit is niet het antwoord op de vraag... ...want ik heb gesteld... ...binnen het provinciaal overleg noord hollandse Kustgemeente is afgesproken... ...en ik heb gevraagd of Zandvoort deel uitmaakt... ...van dat provinciaal overleg noord hollandse Kustgemeente... Uh, daar, maken, daar maken we deel van uit, ja. Heeft u dus afgesproken dat u het niet doet, want dat staat hier? Nee, wat, wat, wat, wat. Ja. wij hebben niks afgesproken. Oh, ik kan er niks aan doen, dat is, dat, ik heb hier voor, voor, voor me staan. Dat, ja, u, uh, leg, u legt mij dingen in de mond, ik, ik zeg niks niet, afgesproken. Ik leg niet mijn dingen in de mond, ik zeg heel simpel ja. uh, dat... ...in Texel wordt er afgezien... ...omdat binnen het provinciaal overleg... ...Noord-Hollense Kustgemeente is afgesproken... ...om met praktische overweging ...niet jaarlijks uh, nieuwe bouwvergunningen te eisen... ...voor die tijdelijke bebouwing op het strand... Ik, ...voor die strandhuisjes... ...dus ik, ik, ik, wat heeft u nog wel afgesproken? Ik, ik, ik, ken die, ik ken die afspraak niet op dit Meneer moment. Meneer aan u het woord. U kent de afspraak niet. Ik ken de afspraak ja. niet, maar als die er is... ...dan denk ik dat de groot probleem opgelost is... ...ook voor u... Uh, voorzitter, uh, vervolgens uh, de heer Kramer, die, ja, die, die komt wel toch met detailvragen. Ik ben geen bouwplantoetser en ik begrijp echt niet... ...hij heeft de hele middag tegenover mijn kamer gezeten... ...dat hij niet even binnen is gelopen. Dan had ik gewoon Meneer, bij de bouwplantoetser die vraag neer kunnen zetten... ...en had ik het antwoord nu geweten. Maar ik weet het antwoord gewoon niet, ik ben ik geen bouwplantoetser. bouwplantoetser. Ik ben bestuurder. Uh, en ten aanzien van mevrouw Draaier... Uh, uh, het is uh, niet zo, en dat is ook onder de WABO niet, dat een exploitatievergunning uh, dat die inclusief is. Dat is bij de WABO ook exclusief. Dus uh, alle, alle zaken, de, de technische toetsen en alles, dat, wordt, uh, dat is gewoon inclusief. Maar de exploitatievergunning, dat is een apart onderdeel. Dus uh, dat men zich niet uh, onterecht rijk rekent. Maar verder is alles dus wel inclusief wat u genoemd hebt. Dus de brandveiligheid en de milieu, die zitten er allemaal bij? Nou, ik moet u ja. eens horen, nou ja. ik, ik, ik ken niet alle nee. details, maar een bouwplan wordt getoetst op zeer vele aspecten. En, en uh, de aspecten die u noemt, die zijn ook los van een bouwvergunning gewoon. Die zitten juist in zo'n omgevingsvergunning. En daarom zeg ik, dan kan het beter in zijn totaal meegenomen worden... dan dat er allerlei andere vergunnetjes allemaal weer komen. Ja, maar, dat de, is wat ik... ja, maar de omgevingsvergunning, zoals u weet, is die eerst... ...uitgesteld tot 1 januari 2010. Nu is hij voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2010. En de zekerheid dat hij dan uh, effectief zal zijn... ...is er absoluut nog niet. Dus uh, dat is een zeer onzekere uh, factor die u noemt. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter... Kijk, meneer Bouwer-Gilson. Ja, ik, ik zou nog eventjes uh, voor alle zekerheid een uitspraak van de wethouder willen vragen. Gegeven de opmerking die door de, door de heer Van Deurs is gemaakt. Dat je dus op het moment dat je op basis na zou gaan werken. De deur wagenwijd zou openzetten voor allerlei uh, mensen die daar mede een beroep op zouden willen doen. Hij vindt het een aanzienlijk risico. Hoe denkt u daarover? Ik dacht dat de wethouder die vraag had beantwoord. Maar hij mag voor de zekerheid nog een keer beantwoorden. Want meneer Paap had namelijk... ...die vraag gesteld, want dat was ik vergeten. Wethouder. Uh, voorzitter, uh, ik kan alleen hetzelfde beantwoorden... dan ...wat ik nu gezegd heb. En dat is vanwege de projectmatige aanpak... ...en het speciale geval... ...u noemde zelf al dat in de woningwet genoemd wordt... Uh, ...in artikel 45 uh, lid 6... ...de seizoensgebonden bouwwerken. Dus gekoppeld aan die voorwaarden... ...dus de projectmatige aanpak... ...en de seizoensgebonden bouwwerken... ...genoemd in de woningwet... ...dat daar dus geen precedent geschapen zou worden, voor andere gevallen. Dank u wel, wethouder. Volgens mij zijn daarmee de resterende vragen voor zover mogelijk beantwoord. Uh, ik, heb, ik heb de indruk dat volgens mij de argumenten ook zijn uitgewisseld. Er zijn een aantal partijen onder u die zeggen van... nou. Ik heb er eigenlijk toch moeite mee om het besluit door te laten gaan. Uh, en ik heb de indruk dat de meerderheid zegt... ja, we willen toch eigenlijk wel een besluit... waarbij onderscheid wordt gemaakt enerzijds door de VVD... die zegt met een abonnement... Uh, pas alleen het uh, budget voor het personeel aan en laat het terugvloeien. Dat is eigenlijk de kern van uw abonnement. En uh, OPZ zegt... en de Partij van de Arbeid zegt daar een nuancering nog op... OPZ zegt... Uh, en dan moet ik even gaan spieken... ...zegt uh, de nakalculatie variant waarbij uh, de Partij van de Arbeid zegt... ...nou, als dat nou uh, een, een punt is waarover we nog met elkaar overleg moeten voeren... ...dan zou dat nog kunnen. Dat zijn volgens mij heel globale standpunten. Mag ik daar nog even op ingaan, voorzitter? Ja, nee, Barbara Gilson. Ik denk namelijk dat op het moment dat je dat nakalculatie eruit haalt... ...dan gaat namelijk het hele... Uh, het hele, de hele reden waarom je dat nu voorstelt... eigenlijk ook overboord. Want waarom doe je dat? Je maakt op basis van een redelijke inschatting... Ja. een bepaald tarief, uitgedrukt in een tarief... Ja, per vierkante meter. En vervolgens zeg je... we bekijken dat nog op het moment dat het hele proces voorbij is. Hè, dat projectmatige proces. Nog eens even wat nou in feite is opgelegd... en wat het nou heeft gekost. En dat verschil brengen wij terug. Als je dat niet doet... Dan heb je namelijk geen oplossing voor het feit dat je op het moment dat je te hoog hebt ingeschat, dan niet in de gelegenheid bent om dat terug te geven. Bovendien is het ook nog een keer zo dat op het moment dat de, dat de strandpachters hun plannen goed voorbereid insturen, dan hebben ze daar ook zelf profijt van. Dus ik denk dat dat met name daarom zo, ook zo sympathiek voor deze doelgroep is. Meneer bouwer Wilson, dank u wel. Misschien mag ik reageren, voorzitter. Ja, meneer Kouken, kort graag, want ja, het is een nou stuk ja, ik, ben het, ik ben het met de heer Bouwberg Wilson van Eens. En, eh, ik, eh, ik heb alleen maar de suggestie gedaan om eh, een aantal mensen binnen de boot te krijgen. Om het, eh, om het voorstel toch op een gegeven moment aangenomen te krijgen. En dan denk ik, als dat dan een probleem is. Maar het is geen probleem, zegt de wethouder. Nou, dan denk ik, dan kunnen we dat rustig laten staan. En is het wel netjes. Duidelijk. ...wenst meneer De Rode. Ja, ik zou graag met mijn fractie even willen overleggen... ...en een korte schorsing willen, als dat zou kunnen. U kent mij. Hoe lang denkt u nodig te hebben? Tien minuutjes ongeveer. Tien minuutjes. Ja? Dan schors ik voor tien minuten en zien we elkaar om tien uur terug. Ja, luisteraars. Ik ben ook aangeschoven ondertussen. En ik heb de discussie redelijk gevolgd, denk ik. Eh. Ja, er is natuurlijk weer een, een tweespalt binnen, het, binnen de, de college ondersteunende partijen, Don. Ja, die is er zeker. En dan voornamelijk binnen de VVD. Die uh, toch met zijn... Uh, ja, maar wat was de motie? Ja, maar ik denk de VVD ten opzichte van de PvdA. Want de OPZ, die wil er ook een bepaalde nuancering aanbrengen. Eigenlijk. Ja, maar het is het, het nakalculaar. Oftewel, uh, te veel betaalde terug, uh, nou, teruggeven. Goed of niet? Ja, op zich is dat helemaal niet zo gek. En als het waar is wat de wethouder zegt, dat het aan zodanige voorwaarden is voldaan dat... Dat geen precedent schept. Ja, okay. Dan zou daar misschien ook helemaal niks tegen zijn. Ik uh, had wel het gevoel dat de kerstgedachte nog niet uh, neergedaald is op de Raad. <laughs> dat vind ik zo uitgesproken. Nou ja, aan de andere kant moet ik je zeggen, ik, ik vind het helemaal niet zo erg. Laat maar eens lekker pittig gediscussieerd worden. Ja, maar je, je merkt het. wel dat, uh, en dat hebben we eigenlijk al vier jaar uh, nu geconstateerd, bijna vier jaar eigenlijk. Er is één partij die altijd het college steunt. Want ja. de wethouder, hun wethouder moet op het blijven zitten. Dat idee krijg ik, laat ik het zo zeggen. Ja, er is één partij die is redelijk kritisch. En er is een, een, een partij die is heel erg kritisch. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat tekent zich zo langzamerhand af. En uh, ja, we ik, ik, uh, riepen hier net al bij het luisteren van. Ja, waar blijft het dualisme? Hè? Ja. En, uh, want op zich is kritiek op uh, een, een lid van het college helemaal niet zo erg. Nee, als je collegeondersteuner bent. Dat maakt helemaal niet uit. Dat moet, moet kunnen. Doen, denk ik. Ja. ja, moet kunnen. En dat, uh, dat horen we. En uh, misschien voor, uh, voor ons als toehoorders horen we dat soms te weinig zelfs. Ja, we luisteren dus regelmatig uiteraard. En ik, ik, wat, wat, wat mij dan opvalt is dat, uh, dat uh, meneer, uh, met name meneer Kuiken, de fractievoorzitter van de PvdA... Ja, die, uh, die steunt zijn wethouder door dik en ja. dun. Of het nou correct is of niet. Ja. Hij weet er altijd wel weer een draai aan te geven. Ja, nou ja. Dat is goed recht. daar gaat het verder ja, niet om. Dat is, natuurlijk. Dat is goed Uiteraard. recht. Maar als democratie zou je het leuk vinden om af en toe eens wat kritische geluiden juist, te juist, horen. Juist, inderdaad. Dat en dat al. houdt houd alleen al het college scherp. Ja, dat juist. En daar ja. gaat het toch om. Want ja. dan kan je goed besturen, ja. denk ik. En, en je zag dat vanavond dus ook wel gebeuren. Dat daar eens uh, even flink achter de oren gegraapt moest worden van uh, hoe zit dat nou? Is die kritiek terecht of niet terecht? En uh, dat doet prettig aan, moet ik zeggen. Ja, dat, ik denk uh, het ook. Ik vind uh, overigens dat, dat Tatus uh, uh, redelijk positief eruit is gekomen. Het is ja. niet, niet helemaal uh, wat, waarvan ik zou zeggen van jongens, dit is de gouden ja. oplossing. Maar hij heeft toch ja. behoorlijk ja. zijn beste gedaan. Ja, ja. ja daar hangt eigenlijk alleen maar dus, uh, uh, de opvatting van het CDA tegenover van... Dus weinig en slechte communicatie. Ja, nou, maar dat, dat kunnen we al vier jaar lang van uh, het college uh, constateren. En dat is ook nu weer het geval ja. geweest, denk ik. Nou ja, dat is een feit wat, uh, wat inderdaad wel meer voorgekomen is. Maar ja, als je nou, als je nou nagaat dat uh, 10 euro per vierkante meter... Ik denk dat, dat er nog wel meevalt, uh, Don. Uh, als je gaat kijken, ja. wat hadden we zo hard ze het over ja. Katwijk? 15 euro, dat wordt met 40% verhoogd volgend ja. jaar. Ja, ja, ja. Ja, dan zei ze dus niet slecht uit. Wat was ook weer het maximum van een strand in 750-kilometer? 750, vierkant. 750 vierkant. Dat betekent 7500 euro. Ja. Daar, daarvoor kun je Voor hangen. Voor 10 jaar? Voor 10 jaar, 750 ja, gaan, euro per jaar. Het gaat over 10 jaar. Ja, dus je moet het in 10 jaar delen. Hè? Wat er daartussenin gebeurt, er zou ook nog eventueel het college aanpassingen kunnen, kunnen doen als de wet dat toelaat. Maar het maximumtermijn is 10 jaar. Ja, het hangt van het contract af. Hè. Of dat geïndexeerd wordt. Dat of er elk jaar e een Natuurlijk. beetje verhoogd wordt. Dat is de hele e en, ja, Maar dat is afwachten. Dat zijn details uit een contract die wij nog niet kennen. En die, die het college nog niet kent. De ook nog niet ja, kent. maar dan, dan vraag ik me toch alvast Stel eens voor, ik vraag dit nu aan en ik betaal 7500 euro. Ja. Krijg ik dan nog een uh, aanslag elk jaar? de ring. Kijk, wat, wat natuurlijk met een bouwvergunning is... dat als jij een, een, een, een raam wil vervangen... of een, een binnenin een muur wil weghalen... dan moet je een nieuwe bouwvergunning hebben. Ja, klopt. Moeten en wat gaat allemaal. er dan gebeuren? Ja. En, en ja. dat zijn zaken die, denk ik, goed uitgesproken moeten worden. Ja. Want anders krijg je een probleem. Als ik mijn zonneschermpje 2 uh, graden of 3 graden meer uh, de Zuid zet. Ja, dan heb je een ander bouwplan en dus, dus een andere bouwvergunning ja. nodig. Ja, dat is, dat is ook zo. Uh, en dat geldt daar ook. En dat, uh, dat, dat zal inderdaad uh, dan via een nieuwe vergunning aangevraagd moeten worden. Ja. Dat is niet ja, aan ja, te ontkomen. Nee, dat ontkom je niet aan. Maar goed, dat, dat zijn bepaalde details. Voorlopig uh, moeten de standpachters, en daar heb ik helemaal geen problemen mee, een bouwvergunning hebben. Ja. Alleen de manier waarop dat gaat, ja, dat, uh, dat is dus het gestegel eigenlijk. Ja. Nou ja, we gaan nu afwachten wat, uh, of er nu gestemd gaat worden, of er een plan komt vanavond. Nou, we gaan het merken. Uh, voorlopig is er nog een schorsing. Ik stel voor dat als uh, de voorzitter de leden weer bij elkaar roept, dat we dan weer terugkomen bij u. En in de tussentijd, uh, Pascal, heb jij vast wel wat muziek klaarstaan? Klopt. Ik heb inderdaad al klaarstaan, Tot ja. zometeen. Ja, we horen zojuist het pingeltje van de bur uh, burgemeester. Dat wil nog niet zeggen dat de raadsleden uh, aanwezig zijn. Maar het gaat wel om binnen nu en uh, twee, drietal minuten beginnen. Ik zag zoveel voedsel. Er was water uit mijn Ja, er was hammer. Er was Er was canny. Je moet die paal eruit staan. Toen dit een hit was. Er is gewoon ook nergens op thuis. Ja. Die blijft ook wel hangen, denk ik. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En de schorsing is gevraagd door het CDA, meneer Bluis. Dames en heren, de vergadering is heropend en meneer Bluis heeft het woord. Ja, nadat we ruim twee uur over dit onderwerp hebben gesproken en er naar ons inzien geen zicht is op, op enige overeenstemming binnen, binnen de raad en met niemand nog verder. En dat het, het zoveelste keer is dat we, dat we dit tegenkomen, moeten wij tot de conclusie komen dat wij een motie van wantrouwen tegen de wethouders zullen indienen. En ik ga ervan uit dat die behandeld zal worden nadat het raadsvoorstel.